Het weer. Vannacht veel bewolking met plaatselijk wat motregen. Minima rond 7 graden. Morgen bewolkt met soms een beetje regen. Later mogelijk wat zon. Het wordt ongeveer 10 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie, een file op de A4, Delft richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Dorp staat drie kilometer door wegwerkzaamheden. En een bericht van de spoorwegen. Van en naar Schiphol rijden minder treinen. Tussen Zaandam en Schiphol rijden helemaal geen treinen. De bovenleiding is kapot en de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. En CRV. Gaza Luna. Klastrupsteen. Goedenacht. Gisteravond vond in de Tweede Kamer een debat plaats over de normalisering van de positie van ambtenaren. Dat is een initiatiefwetsvoorstel van D66 en het CDA. De beschermde de positie van de ambtenaren staat daarbij op het spel. Zij zullen in de toekomst uh, makkelijker ontslagen kunnen worden... als het aan die initiatief wetsvoorstel indieners ligt. Um, maar er zijn uh, natuurlijke in Nederland... maar overal misschien wel ook weer uitzonderingen op de regel. De indieners van het wetsvoorstel zijn de Kamerleden... Fatma Kozer-Kaja van D66 en Eddie van Heijem van het CDA. Hartelijk welkom, die zijn te gast in Kaasaluna. Hallo. En die kregen uh, heel Goeienacht. veel... Goeienacht, he. Wat zeg je? Goeienacht. Goeienacht. Goeienacht. Ja. Wat zei ik dan? zei ik ook niet. Oh, nee, nee, dat zeiden wij. Oh, sorry. Uh, gisteren, nou ja, er wordt van alles gezegd. Uh, veel, veel vragen zijn er gesteld. Er is kritiek geweest. Uh, er was ook steun en heel veel waardering. Hè? Ieder praatje begint zo'n beetje met uh, dat ze zoveel bewondering hebben voor jullie. Dat het allemaal gedaan is. Dat het zoveel werk is. De voorzitter uh, gisteren die begon er al mee. Waarom doet iedereen dat? Het is ook heel erg veel werk. En um, je zit toch ook in de Kamer om ook zelf uh, initiatieven te te kunnen indienen. Um, uh, je gaat ook met bepaalde idealen... de Kamer in. En als je dan zo'n mooi initiatief kan indienen... waar heel veel werk in zit... waar normaal als minister een initiatiefwetsvoorstel indient, ja. heb je een hele hoop ambtenaren... die daaraan kunnen werken. Ja, je, je, dan moet je het zelf... Met, met één of twee medewerkers... en nog uh, een paar mensen van buiten... die je uh, uh, gratis... Uh, <laughs> kunnen helpen doen. Uh, Aanzienlijk een beetje etiket, ja. hoor. Het is veel werk. Je moet het inderdaad met je eigen medewerkers allemaal doen. En het is ook wel. Het, het, het, ja, het wordt gewoon echt gewaardeerd als mensen met, op basis van hun eigen ideeën met initiatieven komen. Uh, waar je dan uh, echt hele principiële discussies over hebt. Ja. Ja. Is dat een soort beleefdheidsformule dat iedereen dat zegt aan het begin van het verhaal? Uh, ja. ja, maar dat nou, is ook het is wel echt. Dat is ook zo. gemeend hoor. Ja. Ik, uh, ja. uh, ik heb eerder ook een initiatief in de Kamer uh, verdedigd. En uh, als, je, als het dan door de Tweede Kamer is en, en de Kamer stemt voor... dan loop je ook naar voren, naar de microfoon. En dan zeg je met trots zal ik uh, het wetsvoorstel ook in de Eerste Kamer verdedigen. Nou, ah. dat geeft toch een gevoel van... yes, ik heb iets fundamenteels hier uh, in de Kamer besproken... en dat er doorheen gekregen. Ja, We gaan even luisteren naar wat, uh, wat van die opmerkingen die achter elkaar geplakt zijn. Ik wil uh, de initiatiefnemers... In het bijzondere welkom heten. Ik weet uh, als collega hoe belangrijk en hoe bijzonder het is om uh, een eigen wetsvoorstel in te dienen en dat ook te mogen verdedigen in VK. Uh, ik heb de neiging om jullie nu alvast te feliciteren, maar dat ga ik nog niet doen. Allereerst grote waardering voor het werk van uh, de collega's koza en Van Heijem. Het indienen van een initiatiefwetsvoorstel is geen sinecure. Ja voorzitter, allereerst wil ik uh, in ieder geval namens de fractie ChristenUnie mijn waardering uitspreken naar de indieners uh, toe. Voorzitter, ook allereerst van de kant van de PVV natuurlijk grote waardering voor uh, de initiatiefnemers, het werk wat ze tot nu toe al verzet hebben. Wat ze gezien de vele vragen die we vandaag gehoord hebben ongetwijfeld ook nog moeten gaan verzetten. Dus uh, hulde daarvoor. Voorzitter. Ik maak graag complimenten voor deze twee collega-kamerleden. Ik wil de initiatiefnemers prijzen met een initiatief. Ook namens mijn fractie grote woorden van waardering... voor de collega's die aan dit initiatiefwetsvoorstel hebben gewerkt. Voorzitter, een initiatiefwet indienen is de eerste stap. Een initiatiefwet daadwerkelijk door de, eerste en tweede, of door de tweede en Eerste Kamer aangenomen krijgen en tot wet verheven krijgen, vergt veel werk en is een bijzondere prestatie. Ik wens beiden dan ook veel uithoudingsvermogen, vertrouwen en succes toe. Ja, veel complimenten en nog een waarschuwing tot slot. Jullie zijn er nog niet. Nee. Nee. Nee, want als je het zo hoort, dan is het bijna een hamerstuk. Maar bij een aantal van die, uh, van, die, van die complimenten volgt ook meteen een zin... maar daar houdt het dan ongeveer ook ja. wel bij op. Ja. Meneer Heijnen van de Partij van de, ja, de Arbeid bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja. Maar toch leuk dat hij zo begint. Als je dat allemaal hoort, dan kan die avond al niet meer stuk, lijkt me, voor jullie. Daar nee. in vak nee, dat, dat is heel leuk om te horen, maar dan begint pas het werk. Hè? Dan wordt ja. het spannend. Maar uh, veel werk hadden jullie niet, want het is eigenlijk alleen maar luisteren. Jullie zitten daar in vak K, dus waar de bewindslieden normaal gesproken mm -hmm. uh, zitten. Daar zat minister Spies ook, die er uiteindelijk uh, een handtekening onder moet zetten. En dan zijn al die collega's aan het praten en die doen daar behoorlijk lang over. Hoe, hoe is, hoe is zo'n avond dan? Nou, Dat is toch wel heel bijzonder, omdat je normaal gesproken als Kamerlid zit je natuurlijk aan de, aan de andere kant. Probeer je gaten te schieten of de zwakke plekken te vinden in de voorstellen van de ministers die er zitten. Nu zit je daar zelf. Um, en dan zijn er toch uh, je collega's die de gaten proberen te vinden in jouw voorstel. Ja. Dus dat, dat is uh, ja, heel boeiend. Uh, eigenlijk alle worstelingen die wij de afgelopen maanden hebben doorgemaakt in het voorstel inhoudelijk, hè, die komen dan ook weer langs. Uh, heel veel herkenbare dingen ook wel. Um, maar het, ja, het, is, het is heel bijzonder om op die manier zeg maar, je voorstel besproken uh, te zien worden. Voel je je dan ook een beetje minister? Nee, je voelt je niet minister. Je voelt je, je voelt je, nee, je voelt je wel echt... Uh, uh, op dat moment te verdedigen van dat stuk... waarvan je hoopt dat het overeind blijft. Ja. en Waarvan je natuurlijk al heel snel zit te denken... oké, okay, dit zijn de punten die, die komen. Wat kunnen we daar straks tegen inbrengen? Hoe gaan we... Um... Ja, want, want mevrouw Kozeka, misschien heb je dan ook wel de neiging... om meteen iets te zeggen, of niet? Nou, ik, uh, bij mij zie je sowieso heel snel aan mijn gezicht. Uh, uh, expressief wat dat betreft. Uh, wat ik uh, op dat moment aan het denken ben. <laughs> maar het is ook heel boeiend om te zien uh, hoe de kamer daar opereert. Je hebt, lijkt het ook meer overzicht. Het, het, het is Vanuit het gek, K. Omdat ja. het ook net iets hoger ligt hm. of zo. En je kijkt gewoon de zaal echt. In, waardoor je ook de diepte ook uh, meer ziet, terwijl als je aan de andere kant zit, je eigenlijk veel meer naar één punt kijkt. Ja. Uh, en dan, dan is het ook lijkt het wel beperkter wat je ook ziet, terwijl je in Vakka een veel ruimer blik uh, Ach, lijkt te hebben. Nou, want... Wel heel ja. interessant om. Ja, dat kan ik me iets bij voorstellen. We gaan er zo zijn over doorpraten. Ik wil eerst even een andere actualiteit van vandaag aan de orde stellen. Er werd gemeld dat onderhandelaars in het Katshuis uh, overeengekomen zijn... dat er uh, flink bezuinigd gaat worden op ontwikkelingssamenwerking. Tussen een half en anderhalf miljard. Uh, waarschijnlijk 1 miljard. Van de 4,4 miljard die er nu aan uitgegeven wordt. Uh, Oud-ministers van het CDA hebben zich hier uh, zeer kritisch over uitgelaten. Dat hadden ze trouwens al gedaan. Die hebben een brief geschreven op 10 februari. En die brief is vandaag uitgelekt. Dat komt toevallig samen. Ehm... Uh, nou ja, daar waren bijvoorbeeld uh, Van de Broek, Kooimans, Bot, Lubbers... Uh, Van Ardenne, Bukman, Deetman, Heers Ballin en uh, Van Gennep... die zich daar in die brief over uitgesproken hebben. Zeer kritisch over uitgesproken hebben. En vanavond in Nieuwsuur hoorden we oud-premier Piet de Jong... die ook heel erg kritisch was. Ik ja, dacht, dit kan niet. En wil ik niet mee te maken hebben... dan stap ik eruit. En dan ga ik er tegen, tegen vechten met, met mijn laatste krachten... 96 jaar is deze oud-premier Piet de Jong, CDA. Uh, meneer Van Nijem, als u dat hoort, wat denkt u dan? Nou, um, dat er sprake is van onderhandelingen in het katshuis. Um, en dat wij niet gaan reageren op berichten, welke dan ook, die daarover naar buiten komen. Nee, maar Want wij we weten, we u... weten niet wat er op tafel ligt, we weten niet wat er besloten is. Dus iedere discussie erover is prematuur. Ja, nou denk ik wel dat er wel dingen zijn uitgelekt en dat dat wel klopt... Hoor, dat er flink bezuinigd gaat worden op ontwikkelingssamenwerking. Maar als u zo'n oud-premier van 96 hoort, die, die zijn hele leven lid is van het CDA... die, die, nou ja, die, die is, uh, zeer actief is geweest in de politiek... en die op 96-jarige leeftijd zegt, ik stap eruit... en ik zal al mijn kracht aanwenden om me hier tegen te verzetten... Nee, maar het is een uh, zeker zeer gerespecteerd uh, lid. Ik heb hem ook meegemaakt nog op het uh, partijcongres uh, een tijdje geleden. Toen die daar ook een, uh, ja, een hele indrukwekkende rol vervulde. En Het is natuurlijk een belangrijk onderwerp voor ons. Tegen samenwerking uh, met de PVV zijn. was dat. En, uh, maar nogmaals, het, het heeft echt niet zo heel veel zin om daarover te gaan spreken. Ik vraag alleen nee, maar. Ik vraag ook ligt. niet uh, wat u er zelf van vindt, maar als u zo'n man hoort praten, wat denkt u dan? Denkt u dan niet van dat is toch treurig? Nee, want ik denk dat hij uh, zeg maar, reageert op iets waar, waar je met, met z'n allen nu een enorme discussie over kan voeren, maar waarvan je uh, de, de inhoud niet kent, de context niet kent, het totale plaatje niet kent. Ja. En ik vind echt. Nou, als u eerlijk moet bent, dan, dan hun, uh, weet u werk toch wel dat dat klopt. Dat er flink bezuinigd gaat worden. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. ik nou, zit andersom, niet wil, aan tafel. Ik wil dus nooit terugkomen. Uh, en niemand niet. Dus, uh, dus daar zullen we echt op moeten wachten. En tegen het RTL Nieuws hebben een aantal collega's van u in de, in de CDA-fractie gezegd dat ze het er ook niet zo mee eens zijn. Dat ze vinden dat, dat er eigenlijk niet bezuinigd mag worden meer? Dat was ik niet. Um, ik weet ook niet wie dat, uh, wie dat gezegd heeft. Ik vind echt dat wij uh, verschillende moeten hebben. En dat we daar ook, zeg maar, laten we maar zeggen, we hebben een heel ingewikkeld uh, maatschappelijk financieel vraagstuk op te lossen. En zeker, dat geldt zeker voor die mensen aan de onderhandelingstafel. Die weten wat er op het spel staat. Uh, die moeten ook een beetje het vertrouwen hebben om, uh, om met iets te komen wat ze ook kunnen verdedigen. En die ruimte wil ik ze geven. Is het voor u nog acceptabel? Ik ga daar een niet voor uitlopen. Ik, ik, ik, wij hebben uh, onze onderhandelaars daar aan die tafel gezet... om met een, een goed pakket te komen ja. waar we Nederland mee voor uithelpen. En die, uh, dat vertrouwen heb ik. Hm. Mevrouw Kozakaya, bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking mag dat van u? Nou ja, kijk, uh, dat lijkt mij uh, toch een hele moeilijke... om uh, daar nou juist uh, op te gaan bezuinigen. Maar we zullen vooral moeten hervormen op de arbeidsmarkt... Uh, uh, op de woning. Ja, ja maar ik beperk me nu even Niet op de ontwikkelingssamenwerking. Nee, maar zetten. op ontwikkelingssamenwerking moet je heel voorzichtig zijn. Uh, uh, maar het zijn hele moeilijke tijden. Dus ik ben benieuwd waar, uh, waar uh, de partijen CDA en de VVD met gedoogpartner PVV mee komen. Ja, dat is iedereen waarschijnlijk. Ja. Maar u ook, begrijpelijkerwijs. Maar tijd dringt. Het wordt tijd dat we echt uh, nu aan de slag gaan. Ja. De Kamerleden Eddie van Heem en Fatma Kozerkaya... die zijn tot kwart voor één te gast in Casa Luna. Als u meer wilt weten over deze uitzending of andere uitzendingen van uh, Casa Luna... kunt u kijken op de website radio1.nl. Daar kunt u ook morgen dit gesprek al terugluisteren... en u kunt zich daar aanmelden voor onze nieuwsbrief. En op de Facebook-site komt of staat al uh, de foto van de twee Kamerleden... dus dat is ook de moeite waard om daar eens te gaan kijken. Goed. Het wetsvoorstel. Wat staat er in het kort gezegd in? Nou, um, de rechtspositieregeling, dat betekent dat, is, dat zijn eigenlijk de spelregels tussen de overheid als werkgever en de ambtenaar. En die rechtspositieregeling, die willen we gelijk trekken aan de spelregels tussen de werknemer en de werkgever in de private sector. Dus dat, dat is niet alleen ontslagrecht, maar alle regels, reg, dat zijn alle regels die te maken hebben met je, hè, waar de werknemer allemaal rechten en plichten heeft en de werkgever allerlei... Eh, en wat is er dan nog meer dan ontslag, ontslagrecht bijvoorbeeld? Nou, een ambtenaar kan bijvoorbeeld ook tegen een reorganisatiebeslissing in bezwaar en naar de centrale raad van beroep maar ook tegen een beoordelingsbeslissing. En dan is het vaak niet eens een eindbeslissing. Het kan ook op formele gronden door de Centrale Raad van Beroep... vernietigd worden, waardoor de inhoud nog aan de orde moet komen. Uh, misschien kan ik een voorbeeld geven om het uit te leggen... is voor de luisteraar ook wel handig wellicht. Nou, ik heb recent een, een, een mevrouw bijvoorbeeld gesproken... die al negen jaar aan het procederen was. Uh, tegen beslissing... haar ontslag? Nou, nou, dat was dan om, ze, ze, ze had een beslissing gekregen waarvan ze zei... die heb ik niet op tijd gekregen, Het was geen ontslag. Was, het was een procedure waarbij ze zei... mijn ziekte is veroorzaakt door het werk wat ik heb gedaan... Nou, die beslissing, uh, uh, uh, daar werd van gezegd dat die, dat die tijdig was verzonden... en dat er niet tijdig bezwaar was gemaakt door de tegenpartij, de overheid in dit geval. Daarvan heeft de Centrale Raad van Beroep gezegd uiteindelijk dat die mevrouw gelijk had. Ja. En vervolgens moest de inhoudelijke beslissing nog een, een nieuw besluit genomen worden... en de inhoudelijke zaak nog uh, aan de orde komen. Dus dan zie je al dat het... Soms jaren kan duren. En dat had voordat... bij een bedrijf niet gekund zo. Nou, dan had er, als de rechter eenmaal uitspraak heeft gedaan, is het een eindbeslissing. En bij de private uh, sector is het ook niet zo dat je tegen van alles en nog wat kunt uh, procederen. Ja, waar komt die speciale ja. positie van ambtenaren vandaan, meneer Van Heijem? Ja, nou, het is, ik denk dat je kunt zeggen dat het uh, toch historisch zo gegroeid is dat, zeg maar, de. De manier waarop de arbeidsverhouding wordt gereguleerd, zeg maar ook in de publieke sector, ook bij de ambtenaren, onder het bestuursrecht valt. En je zei in de inleiding van dat, het ons, dat het om het ontslagrecht gaat, maar eigenlijk is dat helemaal niet de essentie. Het gaat om de manier waarop je de relatie tussen werkgever en werknemer ordent. Ja. En uh, het is eigenlijk heel raar dat dat we doen net alsof het een, een normale relatie is. Hè? Want de ambtenaren, uh, ze, ze sluiten tegenwoordig cao's af, uh, ze kunnen staken. Eigenlijk vallen ze hele, onder de hele sociale zekerheid ja. ook van... Maar, uh, maar het is begonnen met het feit dat dat niet kon vroeger? Daarom is er een speciale positie? Nou ja, nee, eigenlijk is het... als je het heel historisch probeert te analyseren... is het niet echt zo dat je kan zeggen... het is um, uh, bewust zo gecreëerd. Laten we zeggen... het uh, hele ambtenaarrecht is op een gegeven moment... eigenlijk onder met het uitdijen van het bestuursrecht... is ook de hele arbeidsverhouding daar... als het ware onder uh, komen te vallen. En met als gevolg dat... we doen nu net wel alsof het een arbeidscontract is... maar alles moet worden vertaald in aparte regels... op het moment dat er sprake is van een aanstelling... Um, dus er is heel veel juridisering omheen. En wij denken dus ook dat je het een stuk minder bureaucratisch en overzichtelijker maakt... als je het gewoon, net als in het privaatrecht, um, uh, een, een normale arbeidsovereenkomst laat zijn. Ja. En dat kan ook heel goed. Ja? Waarom kan het zo goed? Nou, omdat um, uh, het in essentie natuurlijk ook gewoon een relatie tussen werkgever en werknemer is... Uh, in essentie maakt dat niet uit of je een werknemer in de publieke of in de private sector bent. Tenminste, voor zover het gaat om uh, de aspecten die met, de, de, de, zeggen, met het werk samenhangen. De arbeidstijden, het feit dat je loon krijgt, dat je onder bepaalde voorwaarden uh, je werk doet. Het is natuurlijk wel zo dat het werken bij de overheid uh, een bijzonder karakter heeft. Hè? Do door het algemene belang wat je dient, door... Uh, uh, het feit dat je ook soms bevoegdheden hebt om in te grijpen in iemands leven. Vergunningen te verlenen of noem maar op. Uh, en daar zijn, hè, er zijn ook heel veel vragen over gesteld. Ook in het debat uh, gisteren. Van houden jullie wel genoeg rekening met dat bijzondere karakter van het werken bij de overheid? Ja. Tegelijkertijd zeg ik ook wel. In een verpleeghuis zitten ook heel veel mensen die daar uh, in een bijzondere omgeving... Uh, een, een enorm belang ook aan het uh, uh, uh, ja. Uh, ja, in, in zo'n omgeving aan het werken zijn. En wat mij betreft zijn die ook heel bijzonder. Ja. En die doen het, maar ja, met het gaat een er niet private om dat het in mensen overeenkomst. Zijn. Dus, nee, maar dat werk is ook bijzonder, probeer ja. ik ja, maar, aan het te het geven. Gaat, het gaat veel meer om de vraag of je inderdaad heb, bepaalde bevoegdheden hebt... waarmee je hè, laat maar zeggen, ook een zekere macht of een zekere invloed hebt... over, de, de, de, de, de, over zaken die burgers aangaan. Ja. Daar moet je denk ik heel veel op mee omgaan. En daarom hebben wij ook de ambtenarenwet uitgebreid. Hebben we zaken als de uh, eet, de integriteitsvoorwaarden. Ja. Die hebben we juist in de wet verankerd. Omdat dat voor de uitoefening van het beroep van ambtenaren natuurlijk wel heel erg belangrijk blijft. Ja, dus de, de ambtenaren die of die benoemd worden, want je krijgt geen contract meer, je wordt nee, benoemd bij de overheid. Dan, uh, dan moet je een eet of een gelofte afleggen. Je integriteit wordt inderdaad getest. Dat zijn allemaal speciale... Uh... Uh, zaken die moeten blijven ook, vinden ja, jullie? Ja. De waarom? ambtelijke status, dat blijft. Daar komen we niet. Maar waarom dan niet de rechtsbescherming? Uh, omdat die rechtsbescherming om spelregels gaat. Kijk, ik, ik, kan, ik, ik kan met de beste wil niet uitleggen... waarom de, de, de medewerker aan de balie van willekeurig welk bedrijf... Uh, anders zou moeten worden behandeld dan een uh, medewerker aan willekeurig welke ministerie of uh, gemeente. Ja, maar nou zijn er wel ja. ook uitzonderingen. Hè? Want uh, mensen die bij de ja. of tenminste militairen worden ja. uh, uitgezonderd. Ja. Uh, politieambtenaar, of politieagenten. Rechters. Uh, officieren van justitie. Waarom die dan? Uh, ja, kijk. Rechters bijvoorbeeld. Die moeten ten alle tijde onafhankelijk kunnen werken. Uh, uh, de kern van hun werkzaamheid is ook uh, dat dat ze dat ook onafhankelijk kunnen doen. En alles schijn van uh, wat voor soort uh, uh, belangenverstrengelingen. of partijdigheid, dat soort zaken moet je zien te voorkomen. Ja. Dus dat, dat, daar zit... Kijk, als je een onderscheid maakt, moet je ook kijken... wat voor bijzonderheid ligt daaronder... dat je daar ook echt onderscheid in moet maken. Maar je kunt niet zeggen dat die bijzonderheid... bij iedere ambtenaar een dusdanige is dat je dat ook apart en anders zou moeten Maar wat houden. is dan de regel voor de uitzondering? Nou ja, kijk, bij die... Al, he, ik heb net aangegeven hoe het met de rechter zit. Dan heb je de militair die geen stakingsrecht hebben... die uitgezonden kunnen worden... die in hele uh, bijzondere... Uh, ook gevaarlijke omgeving... Uh, moeten opereren. Dus we hebben steeds gekeken... wat is zo belangrijk aan... wat is fundamenteel belangrijk... in zo'n situatie... dat dat ook, ook een bijzondere situatie... Uh, ja. Maar dan hoor je gisteren in de uh, Kamer uh, uw collega zeggen dat er nog wel veel meer mensen uitgezonderd ja. zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld de bijzondere opsporingsambtenaren, belastinginspecteurs. Nou, noem maar op. Ik geloof dat nu uh, 10 tot 20 procent van de ambtenaren wordt uitgezonderd in jullie voorstel. En dat er gisteren gezegd werd: als je, als je alle uitzonderingen uh, gaat maken die je zou kunnen maken, dan, dan blijven er nog maar 10 tot 20 procent over voor je. De, ja, de dus wet-amendementen, inderdaad, die laat maar zeggen, de verhouding helemaal laten omslaan. Maar de, kijk, de. de de kernvraag is toch van waarom zou je inderdaad die uitzondering willen maken? En kijk, strikt genomen, het is in Nederland wel gegroeid. We hebben natuurlijk ook wel een klein beetje in de landen om ons heen gekeken van hoe zit dat daar. Er zijn heel veel Europese landen waar die beweging al lang is gemaakt. Sterker nog, een land als het Verenigd Koninkrijk, daar hebben ambtenaren nooit een eenzijdige aanstelling gehad. Altijd een normaal arbeidscontract, tot aan de politie aan toe. Je kan ook niet zeggen dat de overheid daar niet met gezag of met integriteit optreedt. Het is natuurlijk wel een beetje een cultureel gegeven. Onze basisstelling is toch dat je heel ver kunt gaan in gewoon het reguleren van arbeidsverhoudingen met het normale arbeidsrecht. Maar dat je met het bijzondere karakter van de overheid rekening moet houden door hè, de ambtenaren status te bewaren, integriteitsvoorwaarden te stellen en dat soort zaken. Ja. En nou ja, ja. Voor, voor de militairen geldt er inderdaad apart tuchtrecht, uh, uh, uh, stakingsrecht, wat er niet is noemen ja. op. Het is zo dat we, ook omdat de Kamer zelf al had uitgesproken dat ze de politie ja. wilde uitzonderen, die beweging ook zelf hebben gemaakt... Uh, maar de zorgen... Kamer had dat uh, gezegd. De, Andere, Kamer de collega's eerder, hebben dat gezegd. De, de, ja, ja, in het de Kamer... debat hebben zij een motie ingediend. Uh, waarin zij er al op aandrongen om de politie. Wat ook, uit te ook heel worden. bijzonder is. Want normaal doe je dat soort ja. amendementen indienen. op het moment dat het initiatief wordt. Ja, Maar, maar dit was van tevoren al gedaan, ja, bij de behandeling van de politie. Maar, maar daar ja. zei meneer Ulenbelt van de SP gisteren over. Ja, maar dan heb je straks bij de politie. Uh, Mensen die, aan, die, die de administratie doen bijvoorbeeld... Ja. of die mensen zich met de organisatie bezighouden... Ja. Die, zitten dan, uh, die krijgen dan niet die rechtsbescherming. En mensen met een wapen die de straat opgaan... die krijgen die bescherming weer wel. En bij Defensie geldt hetzelfde. Je krijgt dan, uh, dan een nog veel ingewikkelder systeem. Weet u ook zowel... in, in de, in de amb, of het nou bij de politie is... of bij justitie is... of welke andere ministerie... er zitten al zoveel verschillende soorten... Uh, uh, b, b, werknemers op basis van payrolling, op basis van uh, uitzend. Uh, payrolling is een soort, ja, een soort. Ja, uh, ook een so vorm een van uitzending, maar ja. toch net iets anders ook weer. Uh, uh, In ieder geval ZZ dat je veel tijdelijke players, contracten ja, achter tijdelijke elkaar kunt contracten. Dus er is al zoveel aan verschillende uh, vormen van. Uh, uh, Hè, uh, werkenden die op verschillende basis uh, aan de slag zijn... dat het ook een beetje een radere situatie is... dat als je zegt, alle ambtenaren die gewoon hè, uh, normaal werk doen... zoals ieder ander in de private sector... die zou je ook onder één regelgeving moeten vangen... Uh, dat, dat de heer Ullebel dat niet ziet. Zeker een partij die vindt dat toch uh, werknemers gelijk behandeld zouden moeten worden, zou dat ook niet onderhandelen. Ja. Nee, maar hij zegt juist: binnen één ja. uh, organisatie heb je straks twee verschillende. Binnen een organisatie heb je nu al nog veel meer verschillende ja, vormen ja. van uh, ja, overeenkomsten. Ja. De SGP vroeg gisteren: uh, welk probleem lossen jullie nou eigenlijk op? Ja, daar, laat ik zeggen, de, de, de basisvraag is natuurlijk van waarom zou je deze situatie handhaven? Laat maar zeggen, die in ja, de de basisvraag is waarom zou je hem veranderen? Sorry? Waarom zijn je hem veranderen? Omdat het in een aantal decennia zeg maar, hier al naartoe is gewerkt en dat iedere keer die laatste stap niet is gezet. Hè. Er zijn moties over aangenomen, er zijn kabinetten die zich daarover hebben gebogen. Ik zeg, nou ja, de tijd is er nog niet rijp voor. In het regeerakkoord staat het nu ook hè? Ja, maar wij wij hebben zeg maar dit Reepen, initiatief. dat was voor uh, dat ja, regeer oh ja, kwam 2010. Dat is ook de reden waarom ja. het denk ik nog, nog uh, een, een, een, een tweede nou, nee, dat het zeg maar door kan gaan ja. ook. Um, maar we hebben gezegd, we moeten eigenlijk gewoon eens nadenken over hoe zou die stappen dan uit moeten zien. En ik denk ja, om een aantal redenen, hè, minder buur, minder juridisering. Uh, het scheelt echt een hele hoop regelgeving, ook bij de overheid door de omzetting van Iedere wetgeving op het terrein van arbeidsrecht. Hè, bijvoorbeeld de discussie over vakantiedagen die we net in de Kamer hebben gehad. Iedere keer dat je de wet aanneemt moet dat voor de ambtenaren uh, de publieke sector weer apart worden omgezet ja, in, uh, in regelgeving. Gegeven, ja. Dat soort zaken hoef je in de toekomst niet meer te doen. Dus het scheelt je een stuk uh, bureaucratie. Niet ja, ja, Los daarvan, je, je trekt zo'n zo uh, uh, organisatie ook open. Want het is vrij vast nu. In, in doorloop, in, in uh, jongeren die ook uh, heel graag een positie... ook binnen de ambtenarij willen en door willen groeien. En je ziet juist dat als het uh, moeilijker gaat... Ja. ook de jongeren als eerste uh, uh, weer buiten staan... terwijl je veel meer zou moeten doorgroeien en doorstromen. Straks krijgen we vergrijzing. Uh, we zullen he, uh, veel mensen uh, misschien ook nodig hebben... ook uh, uh, Binnen de ambtenarij, maar ook in de private Die dan ook sneller over en weer kunnen... Uh... Ja, en die doorstroming wordt sneller als je deze wet invoert? Ja, je neemt die juridisering waarbij je dus tegen elke beslissing... tot aan ja. de Centrale Raad van Beroep kunt procederen. Dat neem je eruit, waardoor je het ook weer open trekt, die organisatie. Ja. Nou, uh, uh, is er gisteren veel meer kritiek uit en zijn veel meer vragen gesteld. Dat kunnen we niet allemaal behandelen. Maar wat ik nog wel even wil uh, uh, vragen is um, de positie van de bonden. Ja. De ambtenarenbonden, die hebben uh, volgens de wet het recht om mee te praten hierover. En die zeggen, ja, wij zijn hier helemaal niet in gekend. Wij zijn het er ook helemaal niet mee eens. Dus wij gaan, uh, wij gaan ook dwars liggen. Ze hebben een overeenstemmingsvrijste ooit gekregen. En dat is in een... Ja, maar dat is er nog steeds. Die regelgeving is regelgeving neergelegd? Nee, dat is ook zo. Ik probeer eerst even uit te leggen waardoor dat kwam. Kijk, in de private sector heb je cao's die je met elkaar sluit. En daar geldt ook overeenstemming. En toen hebben ze gedacht, nou, wij vinden dat ambtenaren ook die overeenstemming zouden moeten krijgen. Dus als zij cao's sluiten, dan moet daar ook overeenstemming bij bereikt worden. Het punt is echter dat um, uh, in, de, in de private sector bijna alles in, de, in het burgerlijk wetboek is geregeld. Ja. En een aantal dingen in cao's worden geregeld. Maar bij de overheid is alles meer in lagere regelgeving en cao's... Uh, maar maar even, even, want het wordt allemaal veel te ingewikkeld en veel te technisch. Het gaat erom dat die bonden moeten meepraten. Dat staat in de wet en die zijn er helemaal buiten gehouden. En daar zijn ze heel boos over. Nou, die, die vinden dus dat alles, wat ook het ontslagrecht bijvoorbeeld... ook is daar een onderdeel van, dat ja. alles ja, daar zijn in die de BW staat... dat zij daar ook een overeenstemmingsvereiste over hebben. Dus ja. veel breder overeenstemming. En dat zeggen hun advocaten ook, las ik in de krant. En vervolgens, er staat wel... In de, in, in de grondwet dat wij uh, initiatieven kunnen nemen, uh, wetten kunnen maken. En dan uh, hoef je niet met de bond je, over te dan praten. Dan zou je moeten zeggen, dus eigenlijk zou je dan moeten zeggen... je kunt pas uh, iets aan de ambtenarenregels doen als de bonden daarmee instemmen. Dat is natuurlijk een rare situatie. Dat is bijna ja, maar het moet wel in overleg tot stand komen. Ja, maar komen. Staat is in... iets anders. Kijk, wij ja, maar dat, een, die, dat is er niet geweest, toch? Nee, nee, wij ja, hebben Ja, jullie af... met de tweeën, maar niet met de bonden. Nee, nee maar de we, hebben we ook hebben, Het eerste had. wat we hebben gedaan, dus toen we dat concept hadden... is het ter advies voorleggen aan niet alleen de vakbonden... maar ook de werkgeversorganisaties. We hebben daarna ook met verschillende bonden gesproken. Maar het punt is natuurlijk een beetje... heb je het hier over arbeidsvoorwaarden... of heb je het over een stelselwijziging? <lacht> we hebben het hier natuurlijk eigenlijk gewoon over een stelselwijziging... waarbij het recht van de wetgever of van de initiatiefnemers... om tot een ander stelsel te komen... Uh, een beetje botst met het feit dat het nu ook strikt genomen, als je heel erg naar kijk, uh, in de detailen kijkt, ja, is het natuurlijk ook wel een, een arbeidsvoorwaarde van een, uh, een ambtenaar. Ja. Um, maar kijk, dit staat in verkiezingsprogramma's. Dit is, het, is het toch het recht van politieke partijen om er wat van te vinden dat je naar een ander stelsel wilt of niet. Verkiezingsprogramma's leggen wij ook niet aan uh, ter goedkeuring aan uh, vakbonden voor. Dus als je dat op een gegeven moment vertaalt in wetgeving, natuurlijk moet je rekening houden met wat ervan gevonden wordt. Maar het recht van een een, een, een wetgever van een, ja. een Kamerwet... om kun je de ontnemen, kan ook nooit ja. afhangen. Het, het is ook niet zo dat de bond uiteindelijk daar, want dat, dat is wat, wat die advocaten zeiden: uh, als de minister er straks een handtekening onder gaat zetten, dan mag dat vast nadat de bonden het ermee ja, zijn. Dat, dat, dat wordt wel een juridisch interessante vraag. dat. Ja. dat uh, uh, dat, als ze daarmee naar de rechter gaan, dan zal de rechter zich daarover moeten uitspreken. Ja, we hebben in ieder geval in ons wetsvoorstel gezegd dat dat niet voor dit wetsvoorstel geldt. Hebben ja. we opgenomen ja. gewoon voor alle... Uh, en u bent om, jurist, om dus u zou het moeten kunnen weten. Uh, ...weg te halen. Maar ik ben van mening dat als je als in een Kamer initiatief indient... Uh, en, de, en daartoe ook nog een grondwettelijke recht hebt... dat dat initiatief ook uh, door, de eerste, ja. door de Tweede en de Eerste kan gaan... en ja. de minister daar een handtekening. Anders zou nooit een wet, he, als het om de ambtenaar gaat... op initiatief van de Kamer... Uh, van en kracht worden van. omdat er geen handtekening onder mag worden. Gezet. Nee, maar goed, dit is wat anders. Dit gaat over ja. ambtenaren nee, en daar is, daar is die wet nou helemaal maar, voor. Toch eventjes nog wat het effect ervan zal zijn. Dat straks, en eh, niet meer sprake is van een uh, soort nep-CAO's, maar van echte CAO's met echte onderhandelingsruimte tussen vakbonden en werkgeversorganisaties, ja. die dan weer normaal een echt overeenstemming voor daar vluggen versterken vluggen. we de overeenstemmingsvereisten weer ontzettend voor. Dus dat zou ze juist moeten willen. Daar hebben ze, ze baat ja. bij. Ja. Goed, even iets anders. We zaten gisteren, of uh, gisteren was dat debat, wat mij opviel, dat uw collega, uh, ik weet even niet meer hoe ze heet. Wasila, Wasila ja, met twee keer CH achter elkaar. Ja. Dat viel maar. Goed, zij was er helemaal mee eens. Maar Ger Koopmans van het CDA, die ook reageerde. Die, die zei, ja, we zijn het er in principe mee eens. Maar had heel veel vragen ondertussen. Ja. Uh, wordt dat niet afgestemd voordat je zo'n wetsvoorstel indient? Want we staat dan in de krant het CDA en D66 doen dat. Maar hier had ik helemaal niet het gevoel dat het CDA één lijn voor uh, ja, ik, ik, vind, ik hou daar wel van eerlijk gezegd... dat het een beetje dualisme moet kunnen. Yeah. Ik bedoel, net, net ja, als maar dit, is, dat soms, is toch tegen de, nee, de ministers niet. Als een minister met een voorstel komt... ben ik het er ook niet automatisch mee eens. Ook niet als hij van het CDA-huis is. Nee, we hebben in, in ons verkiezingsprogramma... en ook in het regeerakkoord natuurlijk het uitgangspunt opgenomen. Over de uitwerking kun je natuurlijk best uh, wat meer links, wat meer rechts, wat meer variatie uh, hebben. En hij heeft natuurlijk met name bij de uitwerking... aantal, uh, vond ik, goede, scherpe vragen gesteld... Ja. die ons weer uitdagen om daar wat van te vinden. Maar praat je ik, daar niet onderling over? Nou, nee, uh, ik, ik doe dat ook zelf niet. Ik vind dat toch... Um, ik vind op een gegeven moment... Je spreekt natuurlijk af. Ik heb toen ik uh, dit initiatief nam... wel de fractie in kennis gesteld van... Uh, conform ons kiesprogramma gaan we hiermee aan de slag... en dit is wat we willen gaan doen. En dan zegt de fractie prima... Maar op het moment dat het wetsvoorstel er dan ligt, dan moet hij dan zelfs de fractie ze ook weer een inbreng gaan maken. Ja. En gaan nadenken over: nou ja, is, is dit het dan helemaal? En ik vind dat moet je elkaar toch ook wel weer een beetje scherp inhouden. En was dit, is het, dit nou een geval dat u het meer eens bent met uw collega Koze Keijer van D66 dan met uw collega Koopmans van het CDA? Nou, ik heb eens ik heb uh, heel veel vragen gehoord. Ik heb niet gehoord dat hij het ermee oneens is. Nou ja, maar het was een beetje zuinig in principe. Mm. En dan... Nou ja, nee, maar. Maar de vraag het, was. Het, het heb je dan wel... meer een, een soort band met je D66-collega dan met de CDA? We hebben nee, zeker wij, wij een band. Wij strijden van. wel nu samen voor dit wetsvoorstel. Ja, en ik denk hem wel te ja. kunnen overtuigen van de keuzes die we hebben gemaakt. En ook wel goede antwoorden te hebben op de vragen die hij heeft gesteld. Ja. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook duidelijk gezegd: ja, waarom heb je niet voor een alternatief gekozen? Je had het ook door uh, op een eenvoudig manier kunnen bereiken wat je wilt bereiken. Nou, dat denk ik niet, maar dat is nou bij uitstek iets wat wij dan ja. nog maar eens goed moeten uitleggen. Want waarom doen jullie dit eigenlijk samen, mevrouw Kozerkeijen? Nou ja, ik ben daar dus zoals u net ook bij de aankondiging zei ongeveer vijf jaar ja, geleden Volgens mij zei ik het vo voor de uitzending nog. Ja, Ma maar de, ja, nu ben ik vijf jaar geleden <laughs> mee begonnen. Maar goed, <laughs> en vervolgens ben ik bij Eddy uh, terechtgekomen, omdat ik wist dat Eddy ook, uh, omdat zij dat in hun verkiezingsprogramma hadden. En uh, eerst de concept, uh, uh, daar, dat heb ik bij hem neergelegd. En daar heeft hij nog eens uh, naar gekeken. En vervolgens hebben we de puntjes op de i gezet. En de samenwerking ging goed. Dus uiteindelijk ook ingediend. Maar is het niet veel leuker om het alleen te doen? Nou, ik heb ook een ander initiatief die ik uh, heb ingediend. Uh, over ontslagrecht, uh, privaat in dit geval. En ik hoop te zijner tijd dat daar ook andere collega's bij aanhaken. Zo niet, dan is het ook leuk om het alleen te doen. maar het is een grote eer als je als ja, Kamerlid ook... een initiatiefwetsvoorstel kunt indienen. Dan moet je dat toch alleen doen? Het is mooi als je het ook breed met, of in ieder geval met een andere collega samen kunt ja. indienen. En bovendien, ja, je bent ook niet alleen op de wereld. Je moet ook niet altijd alles alleen willen doen. Ja. Uh, ik uh, ja, ik ja, vind waarom... het erg leuk. Ik heb uh, ja. nu dit, ik, met twee wetsvoorstellen waar ik aan werk de, de, de, de een met Vatma en eentje met Ineke van Gent over ja, uh, GroenLinks. Het werk. Van dat GroenLinks. Klinkt helemaal ja. wat, uh, CDA je, is ontzettend is toch, progressief. Nee, maar, ja, ik moet zeggen, ik vind het juist ontzettend leuk omdat je, om, om ook een beetje verrassende coalities te kiezen inderdaad af en toe. En op onderwerpen waarvan je denkt, nou daar zit niet zo heel veel beweging in. En we hebben daar maar Dat gaat ruimte. over flexibele arbeid. Eh, ja, dat gaat over de combinatie van werken. arbeid en zorg. Andere, ja. Uh, ja, radicaal in het midden, hè, wij samen. <laughs> ja. Ja. En, ja, maar het, het leuke is dan toch om uh, misschien af en toe een beetje een verrassende coalitie te zoeken. Uh, ook nog niet automatisch meteen een meerderheid te hebben. Uh, kijk, we hebben toch een minderheidskabinet. En het leuke van deze periode vind ik wel dat je uh, wat dat betreft ook wel iets meer de ruimte kan zoeken om. Ja, met een alternatieve coalitie eens een keer wat te proberen. Ja, als er maar een meerderheid voor komt. Uiteindelijk wel, want wij hebben natuurlijk samen ook maar 31 zetels. Ja, deze <laughs> 66 en nou het en CDA bedoelt? Ja. Ja. Uh, en, en als je? Maar goed, de PVV en de VVD hebben ja, al aangegeven dat ze dat, dat in het ook in maar ja. daar geldt natuurlijk wel voor. En dat is het leuke van dit debat. Uh, ja, dat je over de uitwerking inderdaad nog met elkaar kan, uh, kan verschillen. Hoe komt het nou dat dit het hoogst haalbaar is dat een Kamerlid kan meemaken in zijn leven? Het indienen of het er doorheen krijgen van een initiatiefwetsvoorstel. Zodat het dus een wet wordt. Ja, joh, toen ik mijn eerste motie indiende, vond ik dat ook schitterend. Dat was een motie, dat weet ik nog heel erg goed... over uh, mensen die uh, ziek waren en geen gebruik uh, mochten maken van de kinderopvang. En ik vond dat zo'n bizarre situatie. Als je beter was, ja, dan kon je dat. Maar als je ziek was, was dat toch ja, wel... Ja. Dus ik heb toen die motie ingediend en het is aangenomen. Er heeft geen letter nergens ingestaan, maar het gaf toch een enorme kick. Dat je wist dat een hoop mensen dat daar vervolgens gebruik van konden ja. maken. En bij een wetsvoorstel of wetsvoorstel, is dat nog veel groter en veel sterker. Ja, precies. Maar dan ja. de vraag, hoe, waarom is dat nou het hoogst haalbaar? Ja, is het zo ook? Uh, het is natuurlijk wel zo, uh, kijk, wetgeving is uiteindelijk, uh, dat is onze kentaak. Ja. Ja, als uh, het vaststellen van wetten en regels, noem op. En als dat zeg maar op basis van je eigen initiatief, uh, en kennelijk is het, telt het dan nog mee dat het je naam draagt, maar. Ja, ik kennelijk. Eens, dus ja, ik vind het zo. Het draagt ook. Ja. <coughs> het is ook best. Het is ook een fundamentele wijziging. Ik bedoel, je gaat, je gaat echt naar een, een, een situatie dat ambtenaren en, en uh, werknemers straks gelijk behandeld worden. Dat ja. is toch ook een. Dat is toch ook iets om trots op te zijn, ja. ja. Nee, maar dat, dat is zo, maar tegelijkertijd zijn er heel, sommige amendementen... of moties of zo, hè, waarmee je iets in beweging zet... of waarmee je geld uh, beschikbaar weet te krijgen. Voor, ik, bedoel, dat, de, ik ervaar dit niet als meer uh, voldoening geven... dan de andere dingen die je voor elkaar krijgt. Ja. Even, even, we krijgen nu, er komt iemand, de regisseur kwam binnenlopen... met een papiertje voor mij. Ja. En die schrijft uh, dat uh, Paul Ullebelt van de SP, waar we het net over hadden... Uh, over, over... Hij, hij heeft get, getwitterd. <laughs> en Leuk dat je naam en vooral je argument wordt genoemd tegen het voorstel Ed van Heijem en Ed Fatma d 66 Nog leuker is hun beroerde verdediging. <tok> ja, nou, nou we, we zullen we... het zien straks ja, uh, in de we we kamer. En, en ook met elkaar zeggen we: willen ook niet al te veel vooruitlopen op die verdediging, want dat moet gewoon in de kamer ook plaatsvinden. Ja, hij, uh, hij krijgt uh, antwoord op al zijn vragen. Ik ja. kan niet verzekerd van zijn. Maar min, minder behoerd dan. Dat Eddie, gaan jullie beloven. die uh? moet ook wel een beetje... Of, nee, sorry. <lacht> Paul. <lacht> Paul moet ook eens een keertje leren vernieuwen. En niet zo alles, alles altijd bij de... Nou, gelukkig heeft hij nog He? een tweet ge, geplaatst. <lacht> en uh, daarin zegt hij... Dit is een rechtse hervorming. Dus het kan ja. er wel een vernieuwing of een hervorming zijn. Nou, dan zijn. moet hij veertig tekens uh, erachter zitten nee, met het, waarom het, dat dan sowieso moet zijn. Het, het aardig zijn. is, en uh, dat als je met de vakbonden spreekt... en dat hebben we dus wel degelijk gedaan... En je legt ze uit wat dit nou eigenlijk betekent. Hoe we ook tegemoet zijn gekomen aan een aantal zorgen. Ja. Ook van oudere werknemers. Hè, want onder ouderen leven nog een aantal zorgen. Maar hoe we het overgangsrecht hebben vormgegeven van de oude situatie naar de nieuwe. Waarin de nieuwe cao's optreden, Dat eigenlijk, ik heb ook een aantal mensen achter de schermen horen zeggen, zijn we er helemaal niet tegen. Van de Abfocabo, Inhoudelijk zijn ze van, er van helemaal de, niet zo vakbonden. tegen. Ja, nee, welke vakbond? En, en, ook vakbond? Nee, heb nee, maar wacht, idee. even vragen. Was het ook van de nee, Dat, dat was dit van, niet van de vakbond, maar van uh, het CNV. Ja. Ja. En um, ik, ik ben um, er echt wel van overtuigd. dat Kijk, uh, ook de vakbonden in het verleden hebben altijd gezegd... we, we vinden die laatste stap eigenlijk wel bespreekbaar... Maar dat is altijd om de timing gegaan. En ook nu was timing weer een, een issue, issue. Ook in het ja. debat. De timing omdat er ook... Uh, Op vooral van de Rijksdienst plaatsvindt. En, en veel ontslagen vallen, inderdaad. Discussies zijn over de arbeidsvoorwaarden, de nullijn. De nullijn, ze hebben het al zo ja. zwaar wordt gezegd, waarom ja. dan ook nog die rechtspositie ja, aan te ja, maken. Uiteindelijk is het dus de vraag. Dit vijf. gaat het niet morgen in. Juist vanwege die zorgvuldigheid hebben we gekozen voor een, een lange overgangstermijn. Een zorgvuldige ombouw van de bestaande regelingen naar de nieuwe uh, cao's. Ja. die dus dat gaat uh, de komende jaren in beslag nemen. Um, en bovendien denk ik ook, als je het materieel bekijkt, er wordt ook een, soort, een beetje een fabeltje opgehangen, alsof uh, het ontslagrecht in een keer verdwenen zou zijn. Alsof er geen rechtsbescherming en geen ontslagbescherming zou zijn. Nee, maar die blijft. Wa waarom is daar geen rechtshervorming? Zoals Paul Ulenbeeld zei. Ja, al 50 jaar zijn we aan het praten over dus die laatste stap om het gelijk te trekken. En dat ja. uh, gebeurt de, maar niet. Maar dat omdat is geen de timing argument niet zo de... goed zou zijn. Wat er rechts aan is begrijp ik helemaal niet. Het enige wat je hier doet is gelijk trekken en gelijk behandelen van alle werknemers. En dat zou juist Paul Ulebel toch echt moeten omarmen. Maar misschien zou het wat linkser zijn... Uh, als je de rechtsbescherming van al die anderen... Ja, maar dit, dit is de suggestie alsof de kantonrechter totaal geen oog zou hebben... voor goed werkgeverschap, goed werknemerschap... dat vind ik zo'n bizarre. Ja. Uh, mevrouw Ko Kozakaja, dit is uw vierde initiatiefwetsvoorstel... Ja. en voor, van meneer uh, Van Heijem uh, de tweede. Is dat nou ook een beetje een wedstrijdje in Den Haag, hoeveel je er hebt? Nee, het is echt... Eerlijk? Nee, echt eer, oprecht. Ik, ik, ben, ik kom uit de advocatuur en ik heb ook bij de vakbond gewerkt. En, en zowel op uh, arbeidszaken uh, heel veel gedaan. En ik ben de Kamer ingegaan uh, omdat toen destijds... Um, uh, een, een verwijtbaar werkloosheidsregel uh, gold Als je met je werkgever afsprak om uit elkaar te gaan. En dan kreeg je geen WW, want je had meegewerkt Gaat het nou aan je... over mijn vraag nog? Nee, maar dat, ga... nee, nee, maar dat is wel nee, maar leuker dat is wel... als het wel Dat ja, is wel leuk verhaal, het Nee, maar dan komt, nou, is het daar wel kom komt het oh, dan, dan ook nu? op. Nee, dat, dat hadden ze gedaan omdat ze zoiets hadden van... Uh, uh, verwijtbaarheidstoets zorgde ervoor dat werknemers geen afspraken konden maken. Met, met als gevolg dat we massaal pro forma zaken aan het doen waren. Ik ben de Kamer ingegaan om dat soort dingen te wijzigen. Ja. En dan neem je ook initiatieven op een gegeven moment... als je merkt dat je het al op, moties, op motieniveau hebt gedaan... in allerlei debatten uh, naar voren hebt gebracht. Als dan elke keer daar niets mee wordt gedaan... dan moet je ook lef hebben en zelf een initiatief nemen. En hoe lang gaat het nou nog duren, meneer Van Heijem... voordat dit allemaal uh, helemaal rond is ondertekend door de Eerste, door de Tweede Kamer, de minister... de handtekening eronder, bonden er mee eens... Ja, we, moeten, we hebben eens, de, de, de, uh, denk ik nog een paar weken nodig om het in de Tweede Kamer een afronding te brengen. Dan krijg je inderdaad nog de Eerste Kamer. Nou Want over een paar weken wordt er gestemd ook over dit platform. Ja, dat, dat, dat hopen wij wel op. Ja. ja hè, de, um en dan moet je nog de Eerste Kamer zo Nou, als dat voor de zomer allemaal rond is... dan uh, denk ik dat ik optimistisch ben. Uh, ja. uh, maar uh, er moet nog een hele hoop aanpassingswetgeving ook plaatsvinden. Uh, dat is de dan daadwerkelijke dat. Ingang, de ingangsdatum van het wetsvoorstel... hangt ook heel erg af van de, het moment waarop de CAO's worden afgesloten. Dus de, er komt nog een enorm staat achteraan. En wat nu als de besprekingen in het katshuis helemaal mislopen... en deze coalitie gaat verdwijnen en uh, het CDA op 12 zetels blijft staan... Of zo, ik weet niet waar jullie nu precies op staan en uh, meneer Van hij het net niet redt. Dan nou gaat dit nog steeds door, toch? <laughs> ja. De, de, ook in demissionaire uh, toestanden, zeg maar, uh, is het Ziet volgens dat mij dat nog steeds het? zo dat initiatiefwetsvoorstellen behandeld worden. Ik kan me herinneren dat dat in de vorige periode ook zo was. Maar dan, uh, dan moet het wel in die periode gebeuren, want daarna bent u misschien vertrokken. Dat kan altijd. Dat kan maar, altijd. En dan. En wat gebeurt er dan? Nou ja, dan kan iemand de behandeling overnemen. En dan, dan houdt het wel uw naam toch? Nee, nee, dan. nee dan, dan ja, dan dat zou jammer in. zijn. <laughs> nou ja, ach, ja. ja, daar doe je het toch ook uiteindelijk niet voor. Jawel, net zei u nog dat dat nee, leuk is. Nee, dat is trots, zei ik, dat je daar trots op bent. En natuurlijk is dat leuk, maar uiteindelijk is het toch omdat je ergens in gelooft dat je iets verandert. En niet omdat het per se je naam draait. Ja. Het, is, het is ook geen. Het, wat je net zei, is het een wedstrijdje. Ik zou het echt wel iedereen aanraden. Het is wel ontzettend. <laughs> Leuk om ja, euh, echt een keer mee te maken. Om te kijken ook hoe dat hele proces van die wetgeving verloopt. Want je he, maakt dat van begin tot eind mee. Van ja. het, het concept wat je moet uitdenken, uitwerken. Wat op een gegeven moment door de Raad van State, door de mangel wordt gehaald. En dan, ja. dan moet je er op. Dat is toch wel heel boeiend. Om te maar je kan toch niet als Kamerlid denken van... Nou, nu Haal ga ik op... ook eens een wetsvoorstel indienen. En dan ik, maar waar zullen we het er zo voor doen? Nee, zijn, nee. En het is zoveel werk. Dat doe je echt niet zomaar. Ik kan je verzekeren dat het giga is. Ja? Maar ja. wel leuk. Ik ga even iets tegen luisteraars zeggen. Want dit gesprek zit er al bijna op. En dan zijn we om twee minuten over één terug met Kaasa Luna. En dan praat ik met luisteraars. En uh, vandaag uh, proberen we dat vooral met, uh, met ambtenaren te doen. En de vraag is: in hoeverre hecht u. Aan uw bijzondere positie als ambtenaar. Hoe belangrijk is de beschermde status voor u? Dus bijvoorbeeld ook het feit dat u minder uh, makkelijk ontslagen kunt worden. Hoe is het eigenlijk om ambtenaar te zijn? Waarom bent u dat geworden? Uh, u mag ook bellen als u ambtenaar geweest bent. En zelfs als u het ooit wilt worden. 0800 1121 0800 het 1121, Casaluna.ncrv.nl voor de mailers. En hashtag Casaluna voor de twitteraars. Um, ja, hoe lang willen jullie eigenlijk nog door in de Kamer? Is er, hoe, want de, die wetsvoorstelling die nu is leuk Jullie zitten nu, uh, meneer Van Heijen, negen jaar? Acht jaar in. Oh, 8. Ja. bijna ook. Ja. Ja. Is het iets wat je nog heel lang volhoudt? Nee, ja, ik ben oh. nog niet klaar met mijn initiatief. Nee, ik ook niet. Nee, dat dus, <laughs> nog het idee voor een derde, maar... <laughs> uh... Dan moeten we ja, er misschien okay. nog wat in die peilingen gaan gebeuren. <laughs> nou, de initiatieven hangen niet af van de peilingen. Nee. Dat is gewoon nee. van. of ik... Uh, maar. Ja. Nou, ja, maar wat meer tijd. Ja. Nee, in principe, het is echt hartstikke mooi werk. Niet alleen vanwege initiatiefvoorstellen, maar gewoon... Ja. Je, je bent toch een beetje kleine zelfstandige? Je kunt ja. veel werk oppakken. En dat blijft nog wel een tijdje leuk. Ik ja. dank u zeer, Fatma Kozerikaya en Eddie van der Heijen... voor de komst naar Casa Luna. Graag gedaan. Wij maken plaats voor het hoorspel Het Bureau... en zijn dan om twee minuten over één terug. Ik word steeds hezer met uh, twee, het tweede deel van Casa Luna. En ik geef nog even dat telefoonnummer 0800-1121 voor de bellers. Tot zometeen.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 Heute aber sind Sie in Österreich Arten auch mit der Pflugkarte beschäftigt? Und als Standort von ja, Erdölraffinerien und Werken der Petrochemie. Hat man Bedeutung bei Ihnen auch besitzt. nur Industriepflüge oder kennen Sie auch traditionelle Pflüge? Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil das nicht meine Aufgabe ist. Was ist dann Ihre Aufgabe? Ich befasse mich nur theoretisch mit der Kartografie.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 Die Stadt wird zu seinem Lieblingsaufenthalt und damit zum Zentrum des Reiches. Hälfte es noch Sinn? Ja, natürlich hat es Sinn.